3 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. De Partij voor de Dieren blijft erbij dat onverdoofd ritueel slachten moet worden verboden. Sommige partijen vinden een verbod in strijd met de vrijheid van godsdienst. En opperrabijnen zeiden gisteren dat een verbod een grote slag zou zijn voor de Joodse gemeenschap. Maar fractieleider Thieme van de Partij voor de Dieren zei in de Tweede Kamer... dat dieren niet extra mogen lijden vanwege een geloofsovertuiging... Volgens haar zijn steeds meer mensen het ermee eens... dat er op een andere manier moet worden omgegaan met dierenwelzijn. Dat belang, dat maatschappelijke belang, moet de overheid meewegen. En kan nooit zo zijn dat godsdienstige geloofspunten absoluut zijn... en die dan altijd maar moeten blijven prevaleren. Daar dient een afweging te maken. En de overheid dient daarin een neutrale positie in te nemen. Een kamermeerderheid is het met haar eens... maar het debat gaat pas over een paar weken verder. Eerst komt er nog een hoorzitting... Staatssecretaris Bleker riep de Kamer op niet over één nacht ijs te gaan. De Consumentenbond roept Unilever op wasmiddel gratis weg te geven. Het bedrijf moet volgens de Bond wat terugdoen voor de consumenten omdat die jarenlang te veel hebben betaald. Unilever heeft een boete van ruim 100 miljoen euro van de Europese Commissie gekregen voor het maken van verboden prijsafspraken met concurrenten. Omdat het in Nederland niet mogelijk is een collectieve schadevergoeding in geld te eisen moet Unilever volgens de Consumentenbond zelf over de brug komen. Op het moment dat de prijsafspraken worden gemaakt... Eh, dan betaalt een consument daarvoor de prijs. Die betaalt gewoon meer voor het product. En wij roepen Unilever dan ook op om in ieder geval... bijvoorbeeld eh, gratis waspoeder aan consumenten te geven... zodat zij ook voelen en de consumenten compenseren... wat zij verkeerd hebben gedaan. Ook de fabrikant Procter Gamble krijgt een boete van de Europese Commissie.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 ANUB verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voorknopend de Nieuwe Meer, 3 kilometer. De andere kant op bij Hoogmade 3. Twee files op de A10, de Ring van Amsterdam. De A10 West voor de Koenten 4 kilometer. En op de A10 Zuid voor de Afrit Rij 3, door bezoekers aan de autorij. En op de A76, Maasmechelen Geleen. Er staat in beide richtingen voor de Belgische grens 4 kilometer. En dat komt door werkzaamheden.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit Is De Dag. Met dit half uur een reportage over het spoor dat Tunesische vluchtelingen door Europa trekken. Om kwart over drie een debat over de vraag of het kies is om deze dagen een zelfverdedigingsadvertentie te plaatsen. Italië wordt overspoeld door migranten uit met name Tunesië. Jonge mannen meestal op zoek naar werk en een beter inkomen. Ze komen in wrakke bootjes aan op het eilandje Lampedusa en worden vandaar verscheept naar Italië. En dan komen ze in Ventimiglia in het Italiaanse stadje aan de grens met Zuid-Frankrijk. Daar is verslaggever Paul Kurpershoek. Paul, twee weken geleden was jij op Lampedusa getuige van het doorvoeren van de Tunesiërs naar Italië. Wat gebeurt er nu met ze in Ventimiglia? Nou, voordat ze in Ventimiglia zijn, hebben ze al een enorme reis achter de rug. Ze worden eerst van Lampedusa per schip naar het Italiaanse vasteland gebracht, naar opvangkampen. Uh, alleen die staan wijd open. Uh, ze springen daar in grote getalen over de hekken en uh, pakken dan de trein naar, naar hier, naar Ventimiglia, waar ik nu zit, op het uh, stationspleintje. Uh, ze hangen hier om mij heen rond. Uh, tientallen zijn het uh, er hier. ...hebben niets te doen, uh, worden wel een beetje verzorgd uh, voor een deel door het Rode Kruis... ...dat uh, s'nachts voor opvang zorgt en ook voor een warme maaltijd. Uh, maar heel aandoenlijk op dit moment uh, zijn er wat gesluierde, uh, ik denk moslimvrouwen... ...die uh, al die migranten hier een mandarijntje uitdelen. Nou, dat is wel heel, uh, heel lief van ze. Uh, ze komen hierheen niet om hier te blijven, maar om de sprong naar Frankrijk te maken. Ja, en waarom willen ze naar Frankrijk? Tunesië was ooit een Franse kolonie en dat betekent dat heel veel Tunesiërs daar in Frankrijk wel familie of vrienden hebben zitten. En zijn de Fransen daar blij mee? Dat is een retorische vraag eigenlijk. Nee, ze zijn er zeker niet blij mee. En ze doen er ook alles aan om de migranten tegen te houden. Uh, de grens uh, zou dichtzitten, hoewel ik heb gemerkt dat dat wel meevalt. Uh, dat blijkt straks ook uit de reportage. Uh, maar de Italianen die willen ze hier ook niet houden. Ze zijn van plan om uh, migranten die een paspoort hebben en voldoende geld... Een, uh, een soort visum te geven, waarmee ze dan een paar, uh, da een paar maanden door de uh, Europese Unie kunnen reizen. Nou, daar is de Europese Unie weer boos over. Dat bleek afgelopen maandag op een top van de ministers... die over migratie gaan in Luxemburg. En daar was onze minister van Immigratie, Gert Leers, ook bij. Ik snap de problematiek. En ik snap ook dat Italië hierdoor ook overvallen is. En je zult maar iedere dag op zo'n klein eilandje... Um, zeg maar die, die enorme aantallen krijgen. Maar het kan niet zo zijn dat Italië dan zegt... nou, kom op, uh, we, we spreiden het snel over Europa... en we zijn er vanaf van het probleem. Dat is waar ik mijn grote moeite mee heb. En zelfs al zou je dat willen, al zou je dat doen... dan vind ik dat daar fatsoenlijk overleg over moet plaatsvinden. Europa dus weer boos op Italië. Paul, wat betekent dat nou voor de migranten? Wachten ze nou af of wachten ze toch, wagen ze toch de gok om verder Europa in te reizen? Nou, de onzekerheid bij deze mensen is heel erg groot. Sommigen proberen het gewoon. Lopen hier vandaan naar het grensstation richting Frankrijk. Anderen houden zich hier maar een beetje gedijst ja, in afwachting van de gebeurtenissen. En worden ondertussen hier door het Italiaanse Rode Kruis onder meer opgevangen. Ik was gisteren al de hele dag hier in Ventimiglia en ik maakte de volgende reportage. Ik zit op een stenen muurtje voor het station van Ventimiglia. Op de... Rand van de fontein die niet spuit zitten uh, ik schat uh, 15 Tunesische jongens. Hier op het uh, randje waar ik zit, zitten er een stuk of zes om me heen. We, <laughs> We proberen de goede taal te vinden. Vous parlez Mer dans la mer. Oui? Hoe lang, hoe lang zijn jullie op zee geweest? Vijf dagen op zee geweest. Ja. Uh, en toen uh, aangekomen in, uh, op het eilandje Lampedusa. Lampedusa ja. Hoe lang op Lampedusa geweest? Uh, uh, een uh, uh, paar dagen op Lampedusa geweest, niet gegeten. Ja. Maar ik probeer erachter te komen hoe ze van Lampedusa hierheen gereisd zijn, naar Ventimiglia. En, uh, Rome, uh, Lampedusa. Rome, Genova en Ventimiglia gaan naar de Franse. Het is een groot probleem met de France. We Ventimiglia hier Ventimiglia. Dus heel Italië doorgereisd, over Rome per terrein. En uiteindelijk hier in Ventimiglia aangekomen. En nu? Probleem met de France. Het een probleem met Frankrijk met papieren. Papieren, arbeiden. Ik heb papieren hier en arbeiden van Frankrijk heeft papieren van hier en mag kennelijk werken in Frankrijk, maar kan dan de grens niet over. En dit is de grens tussen uh, Italië en Frankrijk, de provinciale weg langs de Middellandse Zee tussen Ventimilia en Nice, dorpje. Toen ik uh, hierheen reed, passeerde ik een groepje van uh, vier jonge mannen, vier migranten, lopend op weg kennelijk naar de Italiaans-Franse grens. En uh, ik heb ze hier even opgewacht. Ze zijn uh, even op een muurtje gaan zitten. En na een tijdje hebben ze kennelijk besloten om de gok te wagen. Ze lopen in de richting van het grensgebouwtje. Toen ik daar net nog keek, stond daar een busje met een stuk of zes grenswachten. Als die er nog staan, hebben ze een probleem. Ze kijken om het hoekje van de bocht van de weg. En constateren met mij dat het busje met grenswachten weg is. Zijn zeker even koffie gaan drinken. Om een tiental meters te gaan. En ze zijn op Frans grondgebied. En het lukt ze. Onbekommerd lopen ze de grens over. Eén van de jongens heeft een tasje onder zijn arm, de andere een fles water. En zo gaan ze Frankrijk in. Een ongewisse toekomst te vermoeden, want mochten ze daar opgepakt worden... en die kans is vrij groot, is mij verteld. Dan worden ze subiet weer over de grens gezet op Italiaans grondgebied. nee uh, papieren, pas de alle in Frankrijk. Op het perron van het station de Ventimiglia is net een trein binnengekomen die uh, richting Monaco gaat, staat erop. En hier op een uh, hekje zitten drie Tunesische migranten. Ze hebben geen papieren om naar Frankrijk te gaan. En nu? Retour aan Tunesië, terug naar Tunesië? Nee, no, no, no. Pourquoi pas, Waarom niet? Ja, een probleem De Tunesië. Nou, grote problemen in uh, Tunesië. Geen werk, zeggen ze allemaal, geen geld. En nu zitten ze hier uh, klem op het station van Ventimiglia. Ze kunnen niet naar Frankrijk, ze willen niet terug naar Tunesië. En de Italianen willen ze niet hebben. Ja. Dit is het uh, terrein van het Rode Kruis, waar zometeen uh, warm gegeten gaat worden. De eerste migranten hebben zich uh, hier verzameld. Maar de hekken zijn nog dicht. Er staat de meneer van het Rode Kruis achter. Ze moeten nog even wachten. Een aantal mannen is er duidelijk slecht aan toe. Er staan er drie bij een mevrouw van het Rode Kruis. Eén kan bijna niet meer op zijn benen staan. Duidelijk veel pijn. En De twee anderen zien er ook niet helemaal gezond uit. Nou, de migranten worden teruggestuurd. Ik kunnen verderop gaan staan. En waarom dat is onduidelijk? Een van de jongens neemt de leiding. Kan mij niet helemaal aan de indruk onttrekken dat dit geregisseerd is door de Italiaanse televisie. Er staan uh, twee satellietwagens hier met verslaggevers. En uh, krijgt de indruk dat ze gewoon een mooi plaatje willen hebben van uh, migranten die komen aanlopen om hier bij het Rode Kruis hun warme eten te krijgen. Poker, bezoek de reportage die jij maakte in Ventimilia. En daar ben jij ook nog altijd. Hoe gaat het nou verder met deze mensen? Ja, ik heb echt geen idee meer. Ik uh, volg dit uh, uh, al behoorlijk lang. Uh, ja, om mij heen hier zie ik eigenlijk het, uh, het dilemma. Het is uh, uh, net toen jullie naar de reportage aan het luisteren waren... hier ineens weer een stuk drukker geworden met uh, migranten. Jonge mannen uit Tunesië is blijkbaar net een trein aangekomen. Uh, er golft uit het station weer een, een grote hoeveelheid van de jongens. En uh, ja, waarheen op weg? Naar Frankrijk? Uh, je kan het proberen, de grens over, uh, maar... De kant is groot dat je aan de andere kant toch weer opgepakt en uh, teruggemikt wordt. Uh, ze zitten hier echt klem. Terug naar Tunesië is echt geen optie. Uh, verder naar Frankrijk uh, kan niet. En ja, je merkt hier ook, ze zijn hier niet welkom. Het wemelt hier van de politie. Ja, je zou zeggen, dit is een probleem voor de Europese Unie. Ja, absoluut. Uh, een van de kroonjuwelen van de Europese Unie is het vrije verkeer van personen en goederen tussen de uh, EU-landen. Daar horen geen paspoortcontroles bij of andere vormen van strenge grenscontrole. Dat, dat merken jij en ik als we naar dit prachtige land, Italië, reizen. Dan hoef je nergens je paspoort te laten zien. Je kan alle grenzen zomaar passeren. Toen dat werd afgesproken kon men niet vermoeden dat daardoor, door die open grenzen, ook mensen van buiten Europa hier min of meer vrij zouden kunnen rondreizen. Nou, dat vraagt dan weer om een strengere grensbewaking. We willen al die gelukszoekers, zoals ze dan wel genoemd worden, hier niet hebben, hier niet opvangen. Maar dat is dan weer in strijd met de Europese gedachten, dichte grenzen. Nou ja, los dat dilemma maar eens op. Goed. Paul, dat gaat ons niet lukken in deze uitzending. Hartelijk dank voor jouw bijdrage vanuit Ventimiglia bij de Italiaans-Franse grens. Is dat. this boy a time so i can make you mine if only for one afternoon we'll both never forget think about it just for a minute before you say goodbye maybe you and i should give it a go you'll never know Might have been mm -hmm. Cause she walked on and later that night met that girl that love it saved up for me She said to me I want what you want and oh, we got somebody to love You never know who U ben Heijn, Somebody to Love. Kansloos in Alfa aan de Rijn? Nee, tijdens een workshop leer je hoe je een dergelijk drama overleeft. Zo ziet uh, dat is de tekst in een advertentie die uh, deze dagen in een lokale krant verscheen. Almera is de lokale krant en advertentie is opgesteld uh, door een bedrijf... waarvan we de eigenaar nu aan de telefoon hebben. Dat is Koos Kuipers. Goedemiddag, meneer Kuipers. Ja, goedemiddag. Wat was voor u uh, het moment dat u dacht... die advertentie moeten we maar eens gaan plaatsen? Nou, dat is eigenlijk heel laat gekomen... Het is pas in de loop van, ik uh, geloof, van afgelopen maandag is dat gekomen. Uh, nadat ik al die berichten op de televisie gezien heb. Uh, over, de ramp, over het drama in, uh, in Alphen aan de Rijn. Ja, en toen dacht u, uh, wat daar gebeurd was niet nodig of zo? Ja, sowieso is zoiets uh, niet nodig natuurlijk. Maar je hebt niet alles in hand. Uh, uiteraard. Er kan natuurlijk een persoon een probleem hebben en die gaat zoiets doen. Ja. Uh, maar dan hoor ik uh, uh, de commentaren uh, van de, van de om en bijstanders. En, en dan denk ik van, het uh, is toch niet handig aangepakt allemaal. maar zo loop je echt heel groot gevaar als zo'n in de onder gaat lopen. Ja, maar uh, wat bedoelt u met niet handig aangepakt? Nou ja, kijk, ik, ik hoor, uh, ik hoor uh, mensen vertellen van, goh, ik hoorde schieten en ik ging gelijk kijken wat er aan de hand was. Nou, dat, en nu dat u zegt, het... dat, dat is niet verstandig, zegt u? Nee, dat is, dat is niet echt verstandig, nee. Het is wel natuurlijk heel uh, aanlokkelijk, hè? want we zijn allemaal nieuwsgierig. Maar als er geschoten wordt, hoeft er zijn dus lende wegwezen. Ja. Er zijn best veel mensen boos geworden over uw advertentie. Die zeggen van het is een beetje smakeloos dat hij dit op dit moment doet. Kunt u zich dat ja. daar eens bij voorstellen? Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik moet overigens zeggen dat, dat de reacties uh, merendeels uh, positief zijn. Ja? Met de, wel, met de kanttekening natuurlijk ik moet, uh, Als ik het eerlijk zeg, dan zit natuurlijk die kanttekening bij, bij de positieve reacties. En wat is de kanttekening dan? De kanttekening is van had hij misschien op een ander moment moeten uh, kunnen gaan doen. Ja, en kunt u zich daar eens bij voorstellen? Ja, kan ik me eens bij voorstellen. Absoluut. Vindt u dat ja. zelf ook achteraf? Uh, nee, dat had ik me vooraf al bedacht. Ah, nee. Maar toch ja, niet dat, gedaan dan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Waarom niet? Um, nou ja, je weet hoe het met mensen gaat. Op dit moment is, is uh, een, een dergelijk drama uh, uh, ligt in de publiciteit, is urgent. Mensen denken erover na. Ja. Uh, over twee maanden is het helemaal weggeëpt en dan is het weer de verf van mijn bedshow. En ik vind dat mensen uh, verantwoordelijkheid moeten gaan dragen voor hun eigen veiligheid. Ja. Iemand ook, anders kan dat niet. Nee, ook aan de telefoon is dus Michel van den Berg, dat is de redactiecoördinator van de, de website, de Almera, waar de advertentie op stond. Goedemiddag ja. meneer van den Berg. Oh, goedemiddag. U heeft de advertentie ja. eerst geplaatst en toen verwijderd? Nou, even een paar dingen uit elkaar trekken. Um, het gaat om de Almere, niet de Almere. Excuus. Um, we hebben het hier ook over twee dingen. We hebben het over een uh, printadvertentie die in een krant is verschenen. Dat is een andere krant, dat is Almere deze week. Ja. Yeah. Um, bij ons op de website van de Almere. Dat is een andere huis-en-huiskrant in Almere. Uh, daarop is een artikel geplaatst. Uh, bij ons kunnen mensen uh, als meeschrijver zelf een artikel plaatsen op de website. Ja. En uh, de controle daarvan vindt achteraf plaats. Ja. En die controle heeft ook plaatsgevonden. En uh, tijdens die controle hebben wij uh, besloten om het artikel te verwijderen. Dus meneer Kuipers heeft hem zelf op uw site gezet? Ja. ja. En u heeft hem eraf gehaald. En wij maar eraf afgehaald. Mijn vraag aan u is: waarom heeft u hem eraf gehaald? Nou, wij uh, hebben voor onze website hebben we huisregels. Uh, een van die huisregels is dat uh, bijdragen niet schadelijk mogen zijn voor anderen. Uh, die worden er dus afgehaald. En dat hebben wij in dit geval dus ook gedaan. En waarom vindt u deze advertentie schadelijk voor andere mensen? Nou, je zal uh, nabestaande zijn of slachtoffer uh, van het drama in Alphen. En uh, vervolgens lezen dat uh, wat daar gebeurd is, dat dat niet had gehoeven als je een workshop had gevolgd. Ja. En uh, ja, dat, dat achten wij schadelijk. U zegt dat is pijnlijk voor nabestaanden uh, nabestaande of slachtoffers? Ja, uh, ja. ja. Meneer Kuipers? Ja. Bent u het daarmee eens? Um, ben ik ben het niet helemaal mee eens. Uh, het, het is een, een open medium. Uh, er is één persoon die, uh, die bepaalt of het schadelijk is voor anderen of niet. Oké. Okay. Dat zal dan zo zijn. Maar wat, wat ik wel over overval een beetje is van had mij even gebeld of een mailtje gestuurd of, of uh, motivatie gevraagd. Um, ja, nou wij verwijderen dagelijks wel uh, een aantal berichten en uh, om daar te lopen, dat, uh, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. U zegt daar uh, hebben we uh, geen tijd voor. Om dat... wat, wij, uh, wat wij doen is, uh, wij drukken op een knop, vervolgens gaat het artikel eraf en uh, dan gaat er een mail uit. Uh, waarin staat dat het artikel in strijd is met onze huisregels. Ja. Dat wordt uh, in dit geval eigenlijk niet door één persoon uh, uh, bepaald. Die huisregels zijn namelijk opgesteld uh, door onze organisatie. Maar goed, de, de vraag uh, of het schadelijk is de lijkt de mij subjectief. Dat wordt door één persoon gemaakt, inderdaad. Ja, en dat bent u? Uh, in dit geval was ik dat. Ja. Oh ja. Maar, ja, maar dus goed, dat is subjectief toch? Of, of, of, het qua, of het schadelijk is of niet? Um, dat is subjectief, maar je zal altijd regels hebben. Uh, en die regels moet je toetsen. Ja. En uh, ja, uh, wat is schadelijk en wanneer is het schadelijk? Uh, daarom hebben we ook gezegd, de, de redactie bepaalt wat wel en niet door de beugel. Ja precies, u bepaalt dat. Ja, ja dat is, uh, ja, dat is het het helder. Ook. Nog even meneer, ja. meneer Kuipers, meneer Kuipers, ja. kunt u nog een keer die vraag, van, ja, kunnen u voorstellen dat mensen dat heel kwetsend ervaren? Dat ze op, juist op dit moment eigenlijk moeten lezen van ja, mijn familielid of mijn uh, kennis is wel overleden daar, maar het was helemaal niet nodig. Nou ja, ik, ik, ik kan begrijpen dat mensen dat kwetsend vinden. Um, maar aan de andere kant is het zo, uh, ik en mijn bedrijf uh, hebben als visie dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. Yeah. Nou, ik heb het net volgens mij ook al gezegd. Maar je kan natuurlijk twee, drie maanden gaan wachten. Maar dan is het hele uh, item weggeënt. En dan is het weer de verf van een bedshow. Maar, maar ga, belang... gaat, gaat het u dan vooral om uw eigen commerciële belang dat u nu nu klanten zou kunnen werven? Want dat, dat is dan maakt het nog extra erg eigenlijk. Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, dat is de, de standaardvraag die iedereen uh, stelt. Oké, okay, ik heb een bedrijf. Oké, okay, ik verdien daar geld mee. Uh, maar. Wat niemand gezien heeft, of misschien wel het overheid op is. Ik nodig uh, maximaal 18 mensen uit. He, als je zegt, oké, okay, je bent echt goed commercieel bezig... je hebt de sport al enorm meer afgehuurd. En dan gaat het onbeperkt aantal binnen kunnen komen ja. voor een bepaalde prijs. Uh, met 18 mensen maximaal ben ik niet echt commercieel bezig. Maar ik snap de boodschap wel, hoor, dat, uh, dat je moet werken aan weerbaarheid. Uh, maar waar wij moeite mee hadden, was, uh, was de vorm uh, waarin het uh, artikel was opgesteld. En dat ja. is inderdaad de, de stelling... Uh, het was niet nodig geweest. En in uh, in Alfa aan de Rijn. Denk, in Alfa En ja. ik denk dat die mevrouw die scootmobiel ook niet veel aan een workshop had gehad. Nee. in dat geval uh, ja, zeg je eigenlijk, uh, ja, het was niet nodig geweest. Ja. Even naar meneer Kuipers. Nog meneer Kuipers, u zegt net, ik heb laut, vooral positieve reacties gehad met een paar kanttekeningen. De Telegraaf site meldt dat u doodsbedreigingen gehad zou hebben. Ja klopt, ja. Ja, ik, ik zeg ook, ik, ik, het meer, laten we zeggen dat 60% positief is. Uh, met de kanttekening, uh, 40% uh, negatief. En, en een beetje negatief of echt woedend? Laten we zeggen dat van die 40% negatief, uh, dat daar een procent of, ja, dan moet ik een gooi doen, uh, 15 die het uh, een beetje bons maakt. Een bons maken is uh, doodschiet. Uh, Huis in de fik. Ik weet niet wat er over me heen gekomen is. Maar ja. ik heb het gewoon nou allemaal naast meneer gelijk. Ik meld daar eigenlijk niet zo om. Wat heeft u aangifte gedaan of niet? Nee, ik ga dat geen aangifte. Een politie heeft werk zat. Die zit hier op mij te wachten voor, uh, voor werk. Ja, en ik zou het bijna zeggen, u kunt zichzelf wel verdedigen. Ja, ik kan mezelf verdedigen. Ik ben er ook niet bang voor. Maar weet je, dat, dat zijn van die reacties. Uh, dat gebeurt er altijd in Nederland. Oh, ja. uh, overal, denk ik eigenlijk wel. Ja, u zegt, ik ga hiermee door. Ik ga je niet uh, ik ga hier rustig aan doen vanwege deze commotie. Nee, kan... nee, ik, ik heb er gewoon mijn doel bereikt. Ja. Ik, ik, ik heb er op dit moment nog geen 5 cent aan verdiend, maar ik heb mijn doel gewoon bereikt. Mijn namelijk... doel is namelijk: mijn doel is mensen uh, alert te maken op het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen veiligheid en de veiligheid voor hun naaste: kinderen, vrouw, man, noem maar op, familie, vrienden, kennissen, hè? zoals het uitkomt, maar ook zeker voor hunzelf. En dan kunnen die mensen wel gaan klagen en zo achteraf. En ja, de politie die was weer een keer te laat. Mm. Het enige dat je de politie kunt verwijten in deze, is dat ze niet helderziende zijn. Heeft u nou ook veel nieuwe aanmeldingen gekregen voor uw cursus? Uh, ik heb het nog geen gezien. Maar ik moet, ik moet zeggen, ik heb zo ontzettend veel mail gehad. Ik heb links-rechts en wat bekeken, maar ik ben er nog niet echt serieus uh, in gegaan. Dus... Nee, u zegt, het is niet mijn bedoeling om die cursus zo snel mogelijk vol te krijgen. Het is mijn bedoeling om, om Nederlanders op te roepen om goed voor zichzelf te zorgen en weerbaar te zijn. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat is mijn visie. Dat is ook de visie zoals ik die verwoord op mijn, op mijn internet uh, Ja, U wilt hem graag nog een keer noemen. Dat was niet onze bedoeling. Okay, ik ga ja. u bedanken. Koos Kuipers, hartelijk dank voor uh, uw verhaal. En Miesje van den Berg, de redactiecoördinator van de Almere, Hartelijk dank ja. voor uh, uw toelichting. Nee, te nou, dank. graag gedaan. Nee. Goedemiddag. Dat brengt ons aan het einde van deze uitzending van Dit is de Dag. Ik verwijs naar de website Dit is de dag. Nu Kunt u dingen teruglezen uit deze uitzending of uit andere uitzendingen. Na het nieuws van half vier, Vila VPRO met Tessel Blok en Alice de Bruin. Tessel, wat gaan jullie doen? Elsbeth, goedemiddag. Wij gaan het onder meer hebben over Syrië. Ook daar in dat land neemt de onrust elke dag toe en... De president Assad. Zijn leger en de geheime dienst uh, slaan daar echt ongemeen hard op. Er wordt met scherp geschoten. Er vallen elke dag doden, maar het is ontzettend moeilijk om uit dat behoorlijk gesloten land uh, goede berichtgeving te krijgen. Wij hebben te gast Leo Quarten. Hij is Arabist en net terug uit Syrië. En Het is niet de eerste keer dat hij daar was in de tijd dat hij het bedrijf Shell adviseerde. In de loop der jaren is hij daar wel 60 keer geweest. Hij heeft daar dus zijn contacten en uh, weet veel over het land. Is net terug en zal ons het laatste niet en zijn visie over de toekomst van Syrië. Brengen dat zometeen in Villa VPRO nu eerst het nieuws dat wordt gelezen door Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. De Partij voor de Dieren blijft erbij dat onverdoofd ritueel slachten moet worden verboden. Sommige partijen vinden een verbod in strijd met de vrijheid van godsdienst. Maar fractieleider Time vindt dat dieren niet extra mogen lijden vanwege een geloofsovertuiging. Een Kamermeerderheid is het met haar eens... maar het debat gaat pas over een paar weken verder. De Consumentenbond roept Unilever op gratis wasmiddel uit te delen. Het bedrijf moet de klanten volgens de bond compenseren... omdat ze jarenlang te veel hebben betaald. Unilever heeft een boete gekregen van de Europese Commissie... omdat het bedrijf verboden prijsafspraken heeft gemaakt voor wasmiddelen. In München heeft de Nederlander Jules Schelvis als mede-aanklager... een requisitor gehouden in het proces tegen John Demjanjoek. Schelvis is een van de weinige overlevenden van het kamp Sobibor waar Demjanjuk bewaker zou zijn geweest. Hij verzocht de rechtbank om Demjanjuk geen zelfstraf op te leggen... omdat de hoogbejaarde man al jaren gevangen heeft gezeten. En de Wit-Russische president Lukashenko zegt dat twee verdachten... van de bomaanslag op een metrostation in Minsk hebben bekend. Bij die aanslag maandag kwamen twaalf mensen om het leven... en raakten zo'n 200 mensen gewond. Over de achtergrond van die aanslag is nog niets duidelijk. En tot zover de hoofdpunten. ADB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voorknopend de Nieuwe Meer, 3 kilometer. De A10 West naar Zaanstad voor de Koen 05 5. En op de A10 Zuid, tussen Osdorp en de Rij 3 door bezoekers aan de autorij. En op de A76, Maasmechelen Geleen, staat in beide richtingen bij de Belgische grens, 4 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Dit is Radio 1. VPRO Villa VPRO Tesla Blok en Alice de Bruin Hele middag. het is uh, één minuut over half vier. Welkom bij Villa VPO. Veel buitenland vandaag, zoals u van ons gewend bent op de woensdag. We gaan het hebben straks in ons buitenlandpanel. Natuurlijk over de situatie in Libië. Want de rebellen slagen er maar niet in om Gaddafi en zijn familie te verdrijven. Uh, de NAVO probeert dat wel. En mensen zijn weer boos op de NAVO. Omdat ze vinden dat dat niet helemaal goed gebeurt. Wat is er nou precies aan de hand? En hoe ziet ons panel dat? Dat straks tussen vier en half vijf. Zometeen een uitgebreid gesprek met Leo Kwar hij is Arabist, net terug uit Syrië. Dat gaat dus over Syrië en we praten ook nog... Uh over Bleker, de staatssecretaris. Die vindt eigenlijk dat Europa hem uh, ja, een beetje op zijn, op zijn nek zit. Hè, over natuur. Ja. En daar is hij niet helemaal blij hij mee. Hij heeft zijn kop gekregen. Dat vindt hij niet fijn, natuurlijk. Precies. We gaan het zo meteen het daar uitgebreid over hebben. met Gerben-Jan Gerbrandi. En hij is Europese parlementariër voor D66. En voor meer informatie ga naar onze website. U kunt ons en de gasten dan ook zien op de webcam. Het adres daarvan is www.vlavpro.nl dit is Radio 1, Villa VPRO. En laten we dan meteen maar beginnen met Henk Bleker, de staatssecretaris van Landbouw. Want hij is de zoveelste bewindsman die door Europa op de vingers wordt getikt... door de Europese Commissie om precies te zijn. Henk Bleker wil namelijk uit bezuinigingsoverwegingen uh, het aantal natuurgebieden wat via regels van Europa bescherming geniet... eigenhandig alleen in Nederland terugbrengen. Hij vindt dat Europa de lat veel te hoog legt... en dat de doelstellingen voor bescherming van biodiversiteit... teruggeschroefd moeten worden. Nou, de Europese Commissie heeft hem daar hardhandig over op de vingers getikt. En dat is allemaal gebeurd naar aanleiding van vragen... van het D66-euro-parlementslid Gerben-Jan Gerbrandi. Goedemiddag, meneer Goedemiddag. Gerbrandi. U heeft inderdaad de kattenbel aangepakt. Gebonden. U heeft mondelinge vragen gesteld over dit voornemen van de Nederlandse regering. Ja, dat klopt. En dat ik heel bezorgd ben over de wijze waarop dit kabinet de natuur in Nederland afbreekt... En dan ben ik heel blij dat we in Europa daar met z'n allen afspraken over hebben gemaakt om uh, die natuur wel te beschermen. En die afspraken zijn ook door Nederland stevig onderschreven in der tijd, hè? Nou, sterker nog, Nederland was een van de voorvechters bij de totstandkoming van die regels. Dus um, ja, wij, wij worden nu geconfronteerd met de doelstellingen die wij zelf hebben uh, meebedacht. Ja, en hoe reageerde de commissie? Nou, de heer Bleker probeert verschillende dingen, maar het belangrijkste is dat hij van Europa de, de natuurdoelen moet halen. En daar gaat het heel slecht mee. Het gaat met biodiversiteit, met natuur gaat het gewoon heel slecht. Mm -hmm. We halen bij lange na niet de doelstellingen. En Bleker heeft ingezien dat hij met zijn huidige beleid die doelen niet gaat halen, dus wilde hij de doelen naar beneden gaan bijstellen... Daar heeft hij de Europese Commissie voor nodig. Die kan als enige daartoe voorstellen indienen. En die Europese Commissie heeft nu op mijn vragen uh, geantwoord... dat ze daar uh, absoluut niet over pijn zijn om dat te gaan doen. En wat moet hij nu dan, meneer Bleker? Nou, kan hij even... hier onderuit? Kan hij zeggen, uh, of kan de Nederlandse regering ja. zeggen... ja jongens, allemaal goed en wel, maar wij moeten enorm bezuinigen. Dit is nou eenmaal ons plan en we gaan er gewoon vrolijk mee door. Nou, kijk, wat, wat D66 betreft mag de heer Bleker allereerst eens een, een, een heldere visie geven op wat hij dan wil met natuurbeleid. Want alleen maar um, uh, ja, gedwongen door bezuinigingen je natuurdoelen uh, veranderen, dat lijkt mij uh, niet heel verstandig. Maar Bleker vindt dat heel verstandig, dat is nou net het probleem. Ja, maar hij, hij weet net als wij dat wij als mensen volstrekt afhankelijk zijn van die natuur. Um, en... Wij Nederlanders staan op onze achterste benen als in Tanzania in een Serengeti-park een weg aangelegd gaat worden. Maar als het onze eigen natuur betreft, dan vinden we dat we daar uh, mee mogen doen wat we willen. Nou, en zo werkt het niet. Wat Bleker eigenlijk doet door de natuurdoelen aan zich ter discussie te stellen, is zeggen van nou, de grutto, daar zeggen we gedag tegen, die schaffen we af. En de kivit, oké, okay, die beschermen we dan. Mm -hmm. Nou, en dat is niet natuurbeleid. Het gaat om het totaal aan soorten. Um, en Nederland heeft een, een belangrijke verantwoordelijkheid voor heel veel soorten, omdat die uh, bijna alleen in Nederland voorkomen. En daar moeten we ons maximaal voor inspannen, om die voor de rest van de wereld ook te beschermen. Maar goed, als bleken dan straks toch zeg maar, dit is mijn visie. Ik wil bezuinigen, ik wil niet uh, inderdaad uh, uh, voldoen aan wat Europa mij heeft opgelegd. Dat is nou eenmaal het beleid zoals ik dat nu zie met deze regering. Wat kan Europa dan nog doen? Nou, Europa kan, uh, De Europese Commissie zal dan procedures starten tegen Nederland. En die kunnen tot en met het Europees Hof uh, kunnen die doorgevoerd gaan worden. En als bleek er echt uh, uh, niet beweegt, dan zal Nederland uh, boetes gaan krijgen. Hm. Maar zover hoeft het natuurlijk helemaal niet te komen. Want ik ben ervan overtuigd dat ook de leden van dit kabinet het wel eens zijn met de natuurdoelen aan zich... Dus wat D66 betreft uh, gaat Bleker daar nog eens een keertje goed uh, over nadenken. Hij gaat terug naar de doelen van ook zijn beleid en uh, gaat hij vervolgens bedenken wat er moet gebeuren om die doelen te behalen. Kijk, en de, als hij dat met wat minder natuur kan dan wat de afgelopen jaren steeds gedacht wordt... dan is dat ook voor D66? Is dat iets wat te bespreken is? Maar wat hij nu deed door de doelen zelf ter discussie te stellen, daar heeft gelukkig uh, de Europese Commissie nu een uh, grote streep doorgezet. Voelt u een beetje, u loopt daar rond hè, in Europa, dat de irritatie toeneemt als het gaat om uh, Nederland toch altijd het zoetste kindje van de klas geweest dat voortdurend onder allerlei afspraken uit wil uh, of lijkt te willen komen, gewoon om het eigen beleid en de eigen bezuinigingen door te voeren. Um, ja, dat merken we zeker. Overigens is Nederland niet altijd het zoetste kindje geweest, maar juist een van de uh, lidstaten die uh, mede het beleid bepaalde, doordat mm -hmm. Nederland heel actief was en met eigen voorstellen kwam. En um, dat is iets anders dan het braafste jongetje dat van de klas ja. en alles maar uitvoeren. Dus Nederland is echt een van de, uh, van de vaders van ook het natuurbeleid. En um, ja... Dat hoor ik wel om me heen, dat, dat er irritatie ontstaat over de anti-Europese houding die, uh, die in Nederland uh, ja, steeds groter wordt. Ja, we hebben ook nog geprobeerd om Bleker hierover aan de telefoon te krijgen, Tessel. Ja. Maar vooralsnog was op het ministerie nog niet helemaal doorgedrongen wat er aan de hand was. Nou, nodig. iedereen weet dit, want het staat al twee dagen in de kranten. Maar het antwoord was dat er officieel nog geen uh, bericht van de Europese Commissie was dat hij op de vingers was getikt. Dat is blijkbaar, nee, want dat, dat antwoord hebben ze alleen aan u gegeven. Meneer Gebrandi, wat u had de vragen gesteld natuurlijk. Nou ja, en de heer Bleker heeft ook nooit officieel een voorstel gedaan... om de doelen naar beneden bij te stellen. Dus krijgt hij ook niet een officieel antwoord. Maar hij weet nu dat zijn plannen in die richting... Oh, Dat het is de commissie heel goed. daar niet aan mee gaat werken. U, hij kan zich de moeite besparen dankzij u... Precies. <laughs> Oké, okay. goed. Gerben Jan Gerbrandy van D66 Europarlementariër. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Ja, gaan we verder met uh, onze ultrakorte documentaires. In één minuut, u kent ze, we hebben ze iedere dag in Villa Vepero. Graag uw volledige aandacht. Pst. Eén minuut. Zie je dat al helemaal voor je? Dat ik daar aankom in een trouwje met een trouwje van zeven meter. En dat hun in smoking bij het altaar staan. Dat, denk ik nou haar, dat lijkt me nou het mooiste wat het is. Zou dat zeker doen? Je hebt een relatie van 30 jaar en je mag niet met z'n drieën trouwen. Wettelijk bij elkaar horen, dat is, dat is, dat is een relatie. het enige wat we nog steeds maar missen, dat uh, trouwboekje. Dat dan. Maar ja, je had mij ook als buitenmeisje kunnen nemen, dus dat is natuurlijk in het trouwen. Nee, dat is niet zo. Trouwen, je leeft met z'n drieën en trouw je met z'n drieën. Ik ga niet met hem trouwen, ik ga niet met jou trouwen. Trouwen, wat ik onder trouwen versta, is trouwen met z'n drieën. Maar ik heb nog steeds die ding niet gehad met die diamantjes. Ja. De 1-minuut werd vandaag gemaakt door Katinka Beer. En voor meer ware verhalen ga naar onze site www.vpro.nl en dan slash 1-minuut. So young, so young. Gezongen door Alila Dayan. En Ellis en ik kregen meteen alweer visioenen van uh, Chai Coltrane. Dat is een beetje meer uit onze tijd. Die ja, die, ook, die vrouw ja, achter de piano bezongen. met ja. de wind in de haar. Precies, dat is ja. was nummer. veel woester, een krijzend nummer. Dit is dus uh, gezongen door Alila Dayan. Zij is een Amerikaanse volkszangeres. En u kunt haar hele album horen op luisterpaal.nl. Wij gaan praten met uh, Leo Kwart. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, Arabist, zit in een studio in Den Haag. U bent net terug van een zesdaagse reis uh, naar Syrië voor het uh, Financieel Dagblad. Uh, daar was u niet voor de eerste keer, want ik geloof dat u al zo'n beetje 60 keer naar het land uh, bent geweest. Eerst als medewerker uh, voor Shell kwam u er vaak. En u heeft daar ook nog een boek over geschreven. Met andere woorden, u bent een kenner van dit land. En wij vroegen ons af, kwam u het land eigenlijk makkelijk in? Want het is daar nu toch ook een beetje een puinhoop, zachtjes uitgedrukt. Ging dat een beetje? Ja, Syrië is altijd een makkelijk land geweest om, uh, om binnen te komen. Het, uh, het voordeel van Nederland is dus dat je geen uh, ambassade van Syrië hebt in Nederland. Mm -hmm. Dus je kunt op, in principe op de luchthaven een visum krijgen. En, uh, en dat is dus nog dat, zo? Dat, dat is nu door, de onrusten, is door de onrusten nu niet wat bemoeilijkt? Nou, dat, als je echt als uh, journalist wil werken in Syrië is dat heel moeilijk. Uh, uh, het is heel moeilijk om zeg maar, uh, permissie te krijgen van de Syrië om uh, als zo uh, te werken. En dat kun je ook eigenlijk maar beter helemaal niet doen. Je kunt uh, beter maar gewoon naar het uh, land toe gaan. Vooral ook op het moment dat je als journalist uh, te werk gaat... en echt mensen als zodanig benadert. Bijvoorbeeld de mensen van de oppositie in Syrië. Dan breng je die mensen in een enorm lelijk uh, en moeilijk, moeilijk pakket. Dus uh, je moet echt op een hele... Uh, subtiele, indirecte manier in uh, contact komen met uh, de op op oppositie in Syrië. Men wordt enorm vervolgd, er uh, vinden veel ar arrestaties plaats. Je moet uh, heel omzichtig te werk gaan. En als je dan als toerist, want dan ga je dus als toerist naar binnen, mag ik aannemen? En niet als journalist? Ja, socialist. toerist, Kijk, het mooie van Syrië is, is dat ze nooit echt vragen wat je, wat je komt kom doen. Laat <lacht> ja, ze je ook met rust te, te geven waarom je dat, dat land binnenkomt. Laten ze je ook met rust als je het land eenmaal binnen bent. Ik bedoel, je kan daar ja, wel als niet-journalist naar binnen gaan... maar als je daar vervolgens met allerlei ja. mensen om zich gaat praten... Ja, goed, daar moet je altijd mee uitkijken. In Syrië uh, hebben ze heel veel in, in de gaten. Alles wat je doet, om maar een voorbeeld te, te geven. Uh, ik kocht een, een nieuwe simkaart dat ik zeg maar, uh, op een Syrisch netwerk kon bellen. En uh, dat, dat kost nogal wat tijd. Je gaat gewoon naar een winkeltje toe. Het is een, uh, gewoon ergens een klein winkeltje... Maar op het eind dan uh, eindig je ermee dat je zelfs je vingerafdrukken moet gaan geven... en uh, je paspoort wordt ge gekopieerd, alle gegevens worden doorgegeven... direct naar de geheim, geheime dienst. Dus men weet exact wie je belt, wanneer je belt, met die uh, telefoon. En, en wie, je, wie je dus bent en, en, waar je, en waar je bent, dat moet ook allemaal worden opgegeven. Maar hoe, is het, een, hoe gewoon bent u een te werk gegaan met de totale? Dan? Nou ja, gewoon, ik heb gewoon een, uh, zeg maar een uh, telefoon gekocht, ja. Nee, dat snap ik. Maar hoe bent u toen daarna te werk gegaan om met de mensen te spreken? Ja, dat gaat gewoon via, via derden, zeg maar. Ja, maar vertel, er is ik, eens iets meer wil over. Ik, wil ik, wil ik verder, nee, daar wil ik, wil ik verder niet over uitweiden. Kijk, het is, uh, je kunt mensen benaderen, maar dat moet via derden, via vrienden. Uh, die, die liggen in dat je iemand wilt uh, spreken. U moet het en, zelfs nu, uh, terwijl, u het aan, het, het, uh, contact. terwijl u het aan ons vertelt, moet u het een beetje in het midden laten. Zo gevaarlijk kan het zijn, bedoelt u? Absoluut, ja, zeker. Ja, het gaat allemaal via mensen die nog steeds in Syrië zitten en... Uh, ja moet je het zeggen uh, die niet direct in de, in de kijker lopen die zeg maar niet direct als uh, kopstuk van de, de mm. oppositie uh, bekend staan uh, maar goed die daar wel zitten die wel met die mensen moeten moeten werken ja begrijpelijk we gaan heel eventjes naar uh, Adnan Al Afandi goedemiddag goedemiddag u bent uh, 18 jaar uh, u bent op uw tiende naar Nederland gekomen met, uh, met familie. U studeert nu bedrijfseconomie en volgt uh, zo'n beetje alles wat er in Syrië gebeurt op de voet. En u werkt dan met name via de nieuwe media, Facebook uh, en zo. Lukt het u wel om aan informatie te komen? Is het makkelijk om die contacten te leggen, op die manier? Uh, contacten leggen gaat niet zo makkelijk. Want uh, je kan niet, niet, niemand vertrouwen eigenlijk, zeker als je hem niet ziet. Maar uh, binnen een bepaalde kring dat je zelf uh, als Syriër hebt met de mensen in, binnen het land en uh, mensen, Syrische mensen hier in Nederland of in uh, Europa, überhaupt, dan gaat het wel makkelijker. Ja, ja, wat, wat, wat zijn de laatste berichten die u gekregen heeft via Facebook? Via Facebook bijvoorbeeld, we hebben een dorpje, El Beda, die is in de buurt van Banya, de havenstad Banias. Mm -hmm. En uh, het is zo erg aan toe gegaan dat ik, uh, dat ik het ineens in zal beschrijven. Er werd gebeld, naar een uh, of in een uh, voorbeeld, even werd gebouwd door de Amnesty International bijvoorbeeld... om te vragen hoeveel mannen of hoeveel personen zijn opgepakt in het dorpje. En toen kregen ze als antwoord van uh, ga maar naar de bevolkingsregister... en alle mensen, alle jongens en mannen boven de 15 jaar, die zijn meegenomen. En op dit moment is er een demonstratie van kinderen en vrouwen... omdat er geen mannen meer zijn in, in het dorp. En die zijn zo door, is door de geheime dienst of door het leger opgepakt? en, en, en, en Door het leger. Uh -huh. En het wordt de geheime dienst. Maar de leiding van deze twee zijn voornamelijk familie van al Assad. Van de president? Van de president. Familie en vrienden en mensen die, de, die het land al meer dan 40 jaar uh, stelen. En, en, en wanneer is dit gebeurd? N nu is het bezig. De demonstratie van Op de president. Op dit vrouwen moment, ja. de demonstratie is nu, maar wanneer is, zijn die, die de, de, de mannen weggehaald, zeg maar? Gisteren de hele dag. Ze, ze, ze waren opgepakt. Ze waren op midden in de plein uh, vastgebonden. En ze moesten uh, leuzes uh, uiten over hoe goed de president is. En ze werden over, over hun hoofd gestompt en gewoon vernederd. En, en nu zijn ze gewoon meegenomen en niemand weet wanneer ze ja. terugkomen. Meneer Kwarten, Leo Kwarten, dit, dit uh, wat uh, Adnan Al-Afandi via Facebook doorkrijgt, zijn dat ook de berichten die tot u kwamen toen u in Syrië was? Drink dit door? Dus, dit, dit bericht is, wat ik nu hoor, is uh, heel heftig. Maar het, het, het komt wel overeen met wat ik, uh, wat ik zelf hoorde. Uh, uh, bijvoorbeeld in Derra, in het, uh, in het zuiden van het land... Uh, de hele aandijding al van de, uh, van de opstand daar... die mm -hmm. al een aantal weken bezig is, is al heel gruwelijk. Er waren een aantal kinderen van tussen de 11 en, en 15 jaar... die uh, slogans op de muur hadden geschreven. Een beetje qua jongens... Uh, uh, gedrag eigenlijk. En ja, die zijn opgepakt door uh, een van de geheime diensten in, uh, in Syrië. Ze zijn afgevoerd naar uh, de Filastienbranche in uh, Damascus. Dat is een speciaal martelcentrum. En uh, zijn daar gemarteld. Kinderen zijn de nagels uitgetrokken, tanden uit de mond geslagen. Ja. Voor, uh, voor de kracht. En toen dat op dat moment uh, bekend werd in Derda zelf het is een tribale samenleving is het uh, niet uh, moeilijk voor te stellen dat mensen woedend en laaiend waren en massaal de straat op gingen. Waarmee met dus in feite de pro pro problemen begonnen. Mm -hmm. De reactie van het, het regime, en dan uh, is dat met, dat met name de broer van Bashar al-Assad, uh, Maher. Uh, die heeft zeg maar een speciale republikeinse garde. Iets, iets ja, ver, vergelijkbaar met, met wat Saddam Hussein had. En uh, ja, dan dus schieten mensen dood, gaan van deur tot deur. Filmen iedereen die de, die de straat opgaat, uh, gaan mensen van hun huizen halen. Derra is op dit moment volledig van de buitenwereld afgesloten. Het is heel moeilijk om te weten wat in Derra zich precies afspeelt. Uh, maar leuk is het niet. Hmm, het is afschuwelijk, dit verhaal. Maar u, u hebt daar rondgelopen, u hebt met mensen gesproken... u hebt dit soort verhalen gehoord. Kunt u nog wat meer zeggen waarover dan het protest ging? Ging dat dan openlijk tegen de president, tegen Assad... en het feit dat ze daar al zoveel jaren de macht hebben? Of ging het onder het mond van sociale onvrede? Of, of was het een protest tegen dit soort verhalen? Het is het laatste meer, kijk, uh, ieder plaatsje waar dit soort uh, protesten plaatsvinden, allemaal hebben zijn eigen uh, ervaring met het, met het bewind. En allemaal zijn de mensen uitermate on ontevreden met de omstandigheden uh, waarin ze leven. En dan vindt er opeens een vonk plaats en dan uh, ex expl uh, explodeert het, dan gaan mensen de, de uh, straat op. In Derda bijvoorbeeld was het dat uh, landaankoop uh, altijd moest uh, gebeuren via de geheime dienst, omdat ze dicht bij de... Bij de grens van Syrië ligt, had je daar een speciale permissie nodig van de geheime dienst. Die wilden we natuurlijk best geven, maar dat, dat kostte dan weer geld. Als je naar water wil boorden in de, in de, in de regio van Derra. Dan kan dat alleen met een bepaalde on onderneming die dat water boort voor je. Dat kun je niet uh, zelf doen. En die onderneming is uiteraard ook weer in de handen van iemand van de veiligheidsdienst. Dus moet je het zeggen? Mensen worden uitgezogen. Er is enorme sprake ja. van corruptie. En dan maar dat heb je is natuurlijk. Dit... kwarten al jaren en jaren zo. Dan is het toch zo natuurlijk dat de onrust in het hele gebied is. In dit geval denk ik de vonk geweest die toch ook stiekem is overgeslagen naar Syrië. Dat is ook zo, zeker. Dat is ook zo. Hoor. Maar het, het kruidvat was al, was, was al droog, zeg maar. Het wachtte op een, ja. op, op een vonk. Maar dit soort issues hebben ze overal. In Latakia, in het noorden van het land, in Homs, een andere stad waar ik ben geweest, in Syrië. Overal zijn demonstraties geweest. En overal hebben mensen van dit soort local issues. Lokale dingen waar ze zich druk om maken. Mm -hmm. en maar dan komt nog eens een keertje het ingrijpen van de veiligheidsdienst, die veel te hard is... Uh, ineens mensen doodschiet en dan, uh, ja, dan springt ineens uh, de, de vonk in het uh, kruis. Ja, dan is de geest uit de fles. Want hoe ziet u, ja. dat want wij, wij kregen net een bericht op het ANP... dat er een negatief reisadvies ja, is. Ja, nog hè? niet helemaal, maar een verscherpt reisadvies. Dat mensen in elk woord gezegd, gaan niet als het niet nodig is. En de Nederlanders die er zijn, laten die paraat zijn... dat we ze op elk moment dat nodig is kunnen evacueren... met helikopter of niet. Dat laten we even in het midden. Ja, maar goed, dat is duidelijk. Hè? De geest is uit de fles in dat land. Niemand weet zo goed uh, wat er nu gaat gebeuren. Hoe schat u dat in? Ja? Sorry, de, de verbinding valt even weg. De verbinding valt, ja, wij horen u nog wel, hoort u bij? Okay. Ja hoor, ik, ik hoor u nu ja, wel. Prima. Ja, nou ja. mijn vraag was eigenlijk, het is duidelijk dat de geest uit de fles is, de demonstraties zijn compleet in het land, uh, er is nu een verscherpt een reisadvies, hoe, hoe verwacht u dat de situatie zal, zich zal ontwikkelen in Syrië? Nou goed, ik denk dat het dat erg, erger zal worden, dat we meer van dit soort uh, bloedbaden zullen zien. Uh, het is nu al haast zo dat er uh, per dag uh, 10 tot 20 tot 30 doden vallen... puur uh, vanwege uh, ja, scherpschutters van het, van het leger die mensen doodschieten. Mm -hmm. De regering die uh, probeert te overleven door een sectarische strijd in het leven te roepen. Dat is namelijk de enige legitimering van de macht. Hè? Dat Assad aan de macht kan blijven, want anders dan vervalt Syrië tot een sec, sec, sectarische rommel... een soort Libanon in, in burgeroorlog... En uh, dat vindt eigenlijk helemaal niet plaats op dit moment... maar de, het lijkt wel alsof de regering dat wel probeert te triggeren. Mm -hmm. Want ze proberen dus het, als een, soort, het uh... als een soort doembeeld. Ja, inderdaad, ja. ja. En dat, uh, wat dan uh, gebeurt is dat, je, dat bijvoorbeeld christenen worden bang uh, gemaakt... van uh, kijk maar uit, want uh, de demonstranten, dat is eigenlijk uh, de moslimbroederschappen... en als die aan de macht komen, dan willen die alle, alle christenen vermoorden... En hetzelfde zeggen ze in feite ook tegen de Ale Alewieten. President Bashar behoort zelf tot die groep. Ongeveer 11 tot 12 procent van de bevolking van Syrië. Van als de moslimbroeders aan de macht komen, dan ver vermoorden ze jullie. En ik, ik zie de, het bewind er ook toe in staat... dat ze op een gegeven moment ook gericht bomaanslagen zullen gaan plegen... op bijvoorbeeld kerken, om die angsten goed in te peperen. Maar als je dit nu allemaal weet, dan, uh, he, zoals u het schetst... stel dat dat uitkomt en je weet hoe dat bewind van Assad al die jaren al is geweest... Verbaast het u dan niet dat de internationale gemeenschap... die nu natuurlijk wel vol heeft in Libië... maar desondanks zich ook niet veel ernstiger zorgen maakt... over wat er op humanitair gebied allemaal in Syrië gebeurt? Ja, het, is, het is ook vreselijk. En daar uh, zou ook dat, heel dat veel aandacht voor moeten, voor moeten komen. Aan de andere kant, een ingrijp zoals in Libië... Ja. zou enorme gevolgen hebben voor, uh, voor de regio... Want ja, Syrië zit natuurlijk in, een, in het centrum van een web van relaties. Hezbollah hebben we, Hamas hebben we, um, hebben grote invloed in Libanon. Het bewind Bashar al-Assad dat, dat brengt niet zomaar ten uh, val. We hebben ook nog de Iraniërs, die natuurlijk een bondgenoot zijn van uh, Syrië. En die uh, helemaal niet zitten te wachten op uh, de val van, uh, van Bashar. Op het moment namelijk dat uh, Bashar zou vallen, dan zou de cruciale link tussen Iran en Hezbollah. In Libanon zou in feite wegvallen. Het zou mm -hmm. heel moeilijk worden voor de Iraniërs om dan nog uh, wapens en geld et cetera, te leveren aan uh, Hezbollah. Dus de Iraniërs zullen alles op alles zetten om het bewind van Assad over, overeind te houden. Dus op het moment dat je dat probeert als internationale gemeenschap, mm -hmm. dan krijg je een. Uh, een hele grote rotzooi. Daar ben ik bang voor. We gaan nog even terug naar Adnan al-Afandi. Die 18-jarige student die hier in Nederland woont. En ook contact onderhoudt met Syrië. Ja, dat is nogal een, een, een negatief verhaal wat we horen van Leo Kwarten, die net terug is. We hoorden net het verhaal van u wat u heeft gehoord over dat grensplaatsje bij, of dat kustplaatsje Banyes. Waar, waar alle mannen en, en jongens weggevoerd zouden zijn. Hoe ziet u eigenlijk de, de, de, de, de korte of de nabije toekomst van Syrië? Nou, ik, ik denk dat het te laat is om terug te krabbelen voor de jongeren. Want uh, wat nu allemaal gebeurt. Als, we, als de jongeren nu terugkrabbelen. dan zullen, zullen we echt nog 50 jaar moeten wachten. voordat er weer zo'n opstand komt. Want nu zijn we met z'n allen opgekomen. De Koerden, de Arabieren, de Christenen en de Moslims zijn allemaal opgestaan. En ik denk dat het alleen maar groter en groter gaat worden. Want gisteren was er een demonstratie in het centrum van Damascus. En dat is nog steeds. Op een hele kleine schaal voorgekomen en de in, um, vroeger. En vandaag was er nog een demonstratie in het de centrum van Aleppo. En in Aleppo was er nog geen één demonstratie gekomen tegen mm -hmm. de regering sinds het begin van de revolutie. Dus ik denk dat het echt alleen maar gaat uh, toenemen en alleen maar meer agressie gaat opwekken uh, bij de. De, de demonstraties het in het land zelf die, uh, houden dus in elk geval niet op, maar nemen voorzichtig toe. En hier uh, in het westen, in Brussel, uh, om wel precies te zijn, wordt vrijdag gedemonstreerd. Meneer Avandi, ja. wat gaat daar precies gebeuren? Ja, we hebben uh, ons, uh, de Nederlandse series hebben, hebben we opgeroepen om uh, met z'n allen naar Brussel te gaan. En daar te demonstreren. En daarbij komen ook natuurlijk de Belgische series. En misschien de, Duiz uh, de Duitse en de Britse series, als het kan. En, maar natuurlijk demonstreren ze daar ook voor, voor hun eigen ambassades. Maar we willen zo groot mogelijk demonstratie. En uh, het zou heel veel helpen als er veel meer aandacht komt voor Syrië... Voor, het, voor de mensen hier in Nederland en in Europa. Goed, nou, wij zullen dat volgen wat er allemaal gaat gebeuren in Brussel aanstaande vrijdag. Dank u wel, Adnan dus, Al-Afandi. Dus vrijdag drie, vanaf, drie, vanaf drie uur tot vijf uur is de demonstratie. Dat in de, Brussel. En Brussel zal dat duidelijk zo zijn. Goed, dank u wel. En Leo Korten, Arabist, ook dank u wel voor het meepraten over Syrië. Zometeen het nieuws op deze zender op Radio 1 en daarna onze uh, panel. Tessel, dan gaan we het onder meer ook wel even hebben weer over Syrië. En Tuur. ik denk in ieder geval ook over Libië dat en Ivoorkust. Ja. Want uh, dat blijft daar natuurlijk ook. De wereld oh staat in brand, Elis. Precies. Tot zometeen. Dat komt je tot. Twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Op de dag van de grote inzamelingsactie voor Japan... een terugblik op de hulp aan Haiti met Henk Meijering van Cordaid. Hij weet alles over huizen bouwen op het puin van een aardbeving. En in de week van het staatsbezoek aan Duitsland... beschrijft journaliste Annette Birschel... waarom Duitse vrouwen massaal op Nederlandse mannen vallen. Twee dingen, straks van 8 tot half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is tot en met zaterdag weer zakken vullen bij DA. Pak daarom snel de DA-actiezak uit de brievenbus... of vraag hem in de winkel en kom hem vullen bij DA. Dan krijgt u maar liefst 25% korting op alle make-up. Kom dus snel langs en vul die zak. De commercial die u nu hoort komt uit de radio. Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen. 1 op de 5 mensen krijgt het. Alzheimer Nederland is hard op zoek naar een oplossing. Kijk hoe we samen de strijd aan kunnen gaan op alzheimernederland.nl Niemand weet hoe het leven eruit gaat zien. Diepe dalen, De toppen van geluk. Samen kinderen krijgen. En alles wat dat weer met zich meebrengt. Maar waar het leven ons ook naartoe leidt. De nieuwe Jazz Hybrid maakt de reis een beetje zuiniger.